op de horizon en niet dat wij elk jaar andere plannen vast gaan stellen. Ik denk dat dat helemaal uh, de achterdeur uit is uh, voor de ondernemers. Dus ik vraag me werkelijk af of we het vanavond goed gaan doen met elkaar. Ik, uh, um, ik maak me hier grote zorgen over omdat er nog zoveel in het proces niet duidelijk is. En ik ben ook niet geruststellend met het feit dat het straks dynamisch is. Want je wil niet willekeurig uh, overal op inschieten. Je wil volgens mij zekerheid bieden. Dus ik, ik neem het voorstel van om even te schorsen, neem ik even serieus. Dan ga ik daar even naar kijken. Um, en als het gaat om de vuurkorven had ik meneer uh, Deno geantwoord. Ik ben uh, niet voor het uh, amendement. Dank u wel. Dank u wel, de heer Gerts van Zee. Ja, dank u wel voorzitter. Er is uh, wat mij betreft veel gezegd en er zijn mooie verduidelijkende discussies gevoerd waar ik ook niet verder op wil reageren omdat ik denk dat er voldoende is gezegd. Wel wil ik nog nou ja, eigenlijk aanhaken op wat mevrouw Koper net zegt. Want de Rijkso Rijksoverheid heeft het, zoals het uit de vergadering blijkt... gewild dat de Omgevingswet een dynamisch middel is. Dit creëert een bepaalde mate van onzekerheid voor ondernemers. Een onzekerheid die ook belemmerend kan zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om investeringen. Daarom ligt er mijn inziens wel een verantwoordelijkheid voor ons als Raad... om duidelijk te communiceren wat we als relatief vaste onderdelen van het plan beschouwen. En welke zaken we in de nabije toekomst willen gaan bespreken. Zo kunnen we duidelijkheid bieden... Die bijdraagt aan een duurzame, integere samenwerking waar zowel strandpachters als gemeente beter van worden. Dank u wel. En Dank. ik sluit me aan bij de uh, oproep voor de schorsing. Dat was het. Dank u wel. Mijn voorstel is dat ik eerst nog, omdat er een aantal vragen gesteld zijn, die misschien voor u in de schorsing relevant zijn om mee te nemen in uw interne discussies, eerst het woord geef, tweede termijn, voor de wethouder en dan schors en dan bij u terugkom. Dus het woord is aan de heer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. En Ik, ik merkte uh, net tijdens deze vergadering even het verschil tussen uh, en, uh, mijn vorige rol als raadslid en mijn huidige rol als uh, wethouder. Uh, ik zat namelijk even voor het puntje van mijn stoel om te reageren en te interrumperen, Maar helaas uh, is mij dat niet toegestaan. Uh, al was er wel net een aanleiding. En die zat hem in het betoog uh, van de CDA-fractie. Waarin uh, wordt gesteld dat de GPR-score niet besproken is met ondernemers. En ik wil voorkomen dat... Termen die hier geuit worden, een eigen leven gaan leiden. Want wat de heer Stefan daar zei. Uh, was klinkklare onzin. Dit is. Uh, die GPR-score komt eerst uit de nota van uitgangspunten. heeft gestaan in de voorlopige versie. Of, uh, de voorlopige versie waar zienswijze op zin in geniet. en staat nu in deze uh, versie. Dit alles is in zeer nauwe samenstelling. met het kernteam uh, gedaan. zowel die nota van uitgangspunten. als die uh, voorlopige versie. In dat kernteam. Zit, is de Vereniging van Standpachters. ...zeer actief aanwezig en betrokken. Dus dat dit niet besproken is, is echt onzin. Meneer Stefan. heer hey, Hendricks, uh, voor de goede orde. Het was een aanval op u. Uh, wat ik uh, duidelijk kan maken is... misschien kan ik het best in een vraag van, uh, vervatten. Ik ben het met me eens dat het feit dat uh, uh, bepaalde onderdelen in stukken staan... ...niet automatisch maakt dat het ook besproken is. Meneer Hendrix. Hendricks. De nota van uitgangspunten is zeer nadrukkelijk besproken met het kernteam waarin de vereniging van standpachts betrokken is. Um, ja, ik kan het niet beter maken dan dat. En ik snap dat de heer Stefan nu zegt: het is niet bedoeld als aanval op mij als persoon. Zo zie ik het ook niet. Uh, ik heb net wel in mijn eerste termijn gezegd hoe dit participatietraject verlopen is. Dat is door meerdere personen aangegeven. Ik heb daarin ook genoemd dat dit onderwerp besproken is, ook met de standpachtsvereniging. En toch uh, haalt de heer Stefan aan dat dit niet besproken is. Daarmee uh, zegt hij dat ik hier niet de waarheid sta te vertellen. En daarom zet ik hier wat scherp uh, op in, want dat is echt onzin. Dit is op meerdere punten aan de orde geweest. Um, en heeft dus ook, wat ik zei, in de noten van uitgangspunten gestaan in het ontwerp uh, omgevingsplan. In de noten van uitgangspunten um, stond er geen score aangekoppeld. Er stond wel genoemd GPR als instrument, maar nog geen cijfer 8, 9. In die, um, um, hoe noem ik het? In het ontwerpomgevingsplan hebben we wel degelijk die normen gestaan van 8. Daar is een zienswijze op ingekomen en daarop hebben wij hem uh, beneden bijgesteld naar 7. Daarmee is die volgens mij zeer nadrukkelijk met standpachters besproken. Dat, dat wilde ik graag even heel nadrukkelijk uh, benoemen voorzitter, Want ik zat net, uh, voelde ik me daar niet prettig bij. Um, dan, over die gpr score inhoudelijk. Daar hebben um, de heer Drommel en mevrouw Koper uitspraken gedaan waar ik me graag heel erg bij aan wil sluiten. En... Eerst mevrouw Koper, die zei van het doel is hiermee samen optrekken... om die planeet beter door te geven aan onze uh, uh, nazaten. En dat is voor mij het doel wat we hier hebben. En dat is volgens mij ook een gezamenlijk doel wat wij hebben... en wat we ook met de standpachters samen hebben. Dat is ook hoe ik het vanmiddag met hen besproken heb... en hoe we dat zullen blijven doen. Wij zullen samen met de standpachters op moeten trekken... in hoe we dit gaan realiseren. In onze visie is dit realiseerbaar, is dit haalbaar op basis van onze adviezen. We gaan daarover dat gesprek met die ondernemers aan. Want het doel is dat het op een haalbare manier kan en dat we daarmee voor iedereen het beste uh, creëren. Wij geloven dat die 7 daarin haalbaar is. Als tijdens dit proces blijkt dat dat niet zo is, waar ik niet van uitga, maar stel dat dat blijkt, dan gaan we het op een andere manier doen. En mochten daar tussentijds uh, hiccups ontstaan of, of beren op de weg of dat soort dingen, dan gaan we die oplossen. En is dat een uh, gebrek aan expertise, dan zorgen we ervoor dat we expertise hebben. We hebben als uh, ambtelijke organisatie uh, hebben die expertise, we hebben ook externe adviseurs daarbij, Wij kunnen daarin mee gaan denken. De standpachters zelf hebben die expertise ook. Nou, Laten we dat bij elkaar gaan brengen. En als er een financiële hiccup is... weten onze adviseurs de weg echt wel naar de fiscale regelingen en dat soort dingen die er zijn... om dat haalbaar te krijgen. En dan gaan we op basis van concrete aanvragen die er straks komen... gaan we dat gesprek aan. Dat is echt hoe we dit voor ons moeten zien. En hoe we volgens mij alles hier voor ons zien. Want En dat, daar geef ik de heer Drommel gelijk. Het doel is niet om een onhaalbare hoge ambitie te zeggen... zodat we hier met z'n allen heel ambitieus zijn. Het doel is dat we die ambities ook halen. En daarom geloven wij echt dat die zeven haalbaar is. Dat is moeilijk. Dat, is, dat zal best een uitdaging met zich meebrengen. En die zullen wij samen met die ondernemers aan moeten gaan. En uh, daar is vandaag een eerste gesprek over geweest. Er zullen nog meerdere gesprekken over volgen. Uh, ook met mensen die inhoudelijk iets, iets meer vanaf weten dan ik. Uh, maar die gesprekken zullen volgen. En we gaan het samen met die ondernemers doen. Maar dat betekent wel dat we ook een af en toe een ambitie hier neer moeten leggen. Een, een stip op de horizon. En dat is volgens mij die zeven. Interruptie van de heer El Gabali. Ja, voorzitter. Ik, ik ben blij met uh, deze verduidelijking van de wethouder. Uh, dat allereerst. Um, ik, ik zou het ook misschien wel licht ook in het oog uh, fijn vinden om... Um, stel die hiccups komen er... om dan ook uh, als raad aan, voor, aan de voorkant mee te, te worden genomen in die hiccups. Uh, wellicht in de vorm van een raadsinformatiebrief. Zodat wij ook weten uh, wat wij zouden kunnen doen eventueel procesmatig... Uh, om die hiccups daarvoor weg te nemen. Want ik denk dat dat... Uh, ook een van die donkere wolken was die boven dit plan hing. Dus als de wethouder dat zou kunnen toezeggen, zouden wij daar wel blij mee zijn. De wethouder. Ja, voorzitter, dat is wat mij betreft geen nieuwe toezegging, maar dat spreekt voor mij voor zich. Mevrouw Koper. Ik zou graag iets anders willen voorstellen, want volgens mij hebben we het hier over de duurzaamheidsopgave. Die doet het niet. Ah, dat doet hij het weer. Uh, de duurzaamheidsopgave moet het met elkaar hebben. En niet kijken uh, welke hiccups er zijn en naar beneden bijstellen. Ik zou toch echt willen voorstellen om met elkaar juist te inventariseren waar, waar de doelen liggen en hoe we die kunnen halen. In plaats van er nu van uit te gaan dat als er iets niet goed gaat, dan, dan gaan we weer naar beneden bijstellen. Volgens mij moet het doel zijn, hoe gaan we het oplossen? De wethouder. Ja, en dat is voor mij exact wat ik net heb uh, geprobeerd te stellen. Uh, nou, en met, met, met de toon die hierachter zit, zou je kunnen suggereren dat die 7 een soort naar beneden bijstelling is en dat dat uh, uh, een soort lage drempel is. Dat is absoluut niet zo. Als u de brief van de ondernemers heeft gezien en van hun uh, adviseur, ziet u dat het echt een hele grote uitdaging gaat worden. Dus ik bestrijd echt dat die 7 een lage ambitie is. Dat is echt een hoge ambitie. Dat vraagt echt nog heel veel werk van ons allemaal. De heer Algebali. Ja, voorzitter, ik wil een punt van de orde maken. Er wordt nu voor de zoveelste keer deze vergadering geïnterpreteerd over mijn woorden buiten de microfoon om. En ik begin dat heel erg irritant te vinden om heel eerlijk te zijn met u. Ik hoor nu weer naast mij dat ik het anders bedoel. Ik vind dat niet dat dit thuis wordt in deze vergadering. Ik vind ook dit soort reacties van de heer Kramer niet. Ik vrees dat meneer Elkebani zich vergist als hij mij bedoelt, want ik heb naast de microfoon niks meer gezegd. Ik stel voor dat we dat zo even bespreken... want ik heb hem ook niet gehoord net. Meneer um, de Deen. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik zou willen zeggen dat we ervoor moeten waken... dat we dit agendastuk wel als een uh, uh, omgevingsplan strand blijven beschouwen... en niet als een duurzaamheidsplan. Want onderhand is dat nog het enige waar het over gesproken wordt. En ik denk dat dat uh, geen recht doet aan, uh, aan dit raadstuk. De wethouder. Vervolg uw betoog... En... Graag ook nog even ingaan op de vuurkorf. Um, nou over wat ik heb gezegd over de vuurkorf in mijn eerste termijn... heb ik eigenlijk niet heel veel meer toe te voegen. Het ging net ook even zijdelings over barbecues. Um, op grond van de APV is um, het stoken van vuur voor bereiding van, van eten is toegestaan. Dus als u daar als raad anders over denkt... omdat die uh, barbecues ook verboden zouden moeten worden... Uh, dan gaf de heer Algebari denk ik een goede voorzet... dan moeten we daar bij een herziening van de APV uh, dat gesprek over voeren... Um, maar nu staat de APV uh, gewoon toe. Heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Ja, dus mocht het amendement uh, het niet halen... in het verlengde van wat de heer Drommel zojuist ook zei... dan is een, een paar worstjes en een paar stukjes saté... en een pakje pindersaus voldoende om die vuurkorven wel te branden. De wethouder. Waar die grens exact ligt durf ik zo niet te zeggen. Ik ben geen jurist en ik weet niet alles van uh, de APV uh, af... maar... Uh, in het beginsel dat uh, vuur ter bereiding van voedsel, lees en barbecue, uh, is toegestaan uh, en een vuurkorf voor de sfeer niet. Waar exact die grens loopt, uh, zult u aan de jurist moeten vragen en daar ben ik helaas niet, uh, niet de geschikte persoon voor. Dank u wel. Dat was het einde van de tweede termijn van het college. De, mevrouw Geurzen heeft voorgesteld om te schorsen. Ik neem aan dat dat nog steeds staat. Ik kijk naar u. Hoe lang denkt u nodig te hebben? Tien minuten. Oh, oké. Okay. Dit is een, een, een, een schorsing met een dubbele functie. Uh, ik schors voor 10 minuten. To hold out the palm of your hand Why don't we leave it in doubt Nothing to say and everything gets in the way Seems you cannot be replaced Mijn netel piep We dames en heren. U luistert nog steeds naar de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Op dit moment is er een schorsing in de raadzaal. Zodra deze afgelopen is, zullen wij weer terugkeren naar de raadzaal. Nog even een nummertje en dan uh, gaan we er weer vandoor. Tenminste, dan gaan we er weer vandoor. Dan gaan we weer door met de raadsvergadering. Dit is ZFM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 Right now, right now, right now, right now. Tick tick tick the space Pop, Tick tick tick the dance clock. Kunnen wij beginnen of heb jij nog... Oh, de de G4 is nog even iets aan het beoordelen met betrekking tot het amendement. Dus ik schors wederom eventjes om hem even de gelegenheid te geven... om daar ook met zijn juridische kennersoog even naar te kijken. Dus met uw welnemen... All I think about is you Don't stop, baby, you can walk too Don't worry, I'm think about you You know that I'm never gonna lose Dank u wel, voorzitter. Het ritme uh, van Zandvoort. Het dilemma of in ieder geval uh, de, de kortsluiting die het heeft veroorzaakt. Um, maar ik heb nog wel uh, wat dat betreft even een vraag ter verduidelijking aan de, uh, aan de indiener, de, de PV de heer Deen. Um, mag ik ervan uitgaan dat u bedoelt dat het, um, de vuurkorven niet bedoeld is voor het verbranden van afvalstoffen, maar gewoon puur voor gezelligheid van hout? Ja, uiteraard uh, mag u dat, mevrouw Keurenson, want dat is precies wat, ik hiermee, uh, wat wij als PVV hiermee beogen. Kijk, we pleiten natuurlijk niet voor het verbranden van afvalstoffen, dat zou wel heel raar zijn. Uh, dus dat zullen wij dan uh, op uw verzoek uh, aanpassen in, uh, in het amendement. En we hebben dit ook zojuist al even kort overlegd met de Griffie en de jurist. Dus we kunnen daar een, uh, al een mondelingen toezegging over doen. Ja. Dank u wel. Um, Prima, voorzitter. Met die, mevrouw met die, mevrouw Ja, ik, ja ben met die... weer even de, ik zie de griffier weer ja, weglopen. Dan word ik nou, altijd wat onrustig even, dan... als hij niet in mijn directe omgeving is. Maar, maar dan in ieder geval dan, uh, kunnen wij als, uh, als uh, fractie uh, instemmen met het amendement. Dank u wel. Goed. Ik kijk even voor de technische verwerking naar mijn rechterkant. Ja, er wordt hier even overlegd met de jurist of... Ja, Nou ja, er is dus hier toch een kort verzoek om, even te, een, een, om echt een goede technische blik te werpen om uh, te schorsen. Ja. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would start talking and start whistling. We leven het ritme van Zandvoort Ook op Sitting on that wall, staring at a lot of van Zandvoort Ook op internet. of winter. Altijd. When the dancing people have to go And it's not that to a and home When The sun don't shine On the way down If only you would just open your eyes I know I'm not alone Is it alright? If all these words don't mean nothing at all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 Ik zie ze voor de drommelige pas uh, even vergeten schrijf dichteran. Maar we gaan weer door naar het volgende nummer. Ik zus er daarvoor why are we running there's always something Something that hides under the skin and break jew spirit. We'll keep on coming. Know one thing: if you don't care, you cannot win. If it don't fit, don't wear it. Anyone could tell you you're a nobody. But I know nobody is perfect. I'll be in the wind, thinking oh, life is a breeze. Don't need nothing now.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 ook op internet ja, ja, ja, ja. www.zfmzandvoort.nl Even um... Voor de kijkers thuis, er was een amendement ingediend, er was even wat discussie over de interpretaties rond het amendement en wat daar wel en niet onder viel. Er moest even goed technisch naar gekeken worden ter voorkoming dat we hier iets aannemen wat niet wel kan. Ik kijk even naar de indiener van het amendement, de heer Deen, voor een duiding. Ja, ja ik, ik zal het proberen in, inderdaad even wat, wat te duiden. We hebben even met uh, juridisch ook naar gekeken en ook met behulp van de griffier. Maar laten we even, de, we gaan straks stemmen op het amendement, waarbij de intentie is dat de vuurkorven ...gebruikt mogen worden op het Naakstrand... ...maar dat daar natuurlijk geen... ...afvalstoffen verbrand mogen worden. Dus dat, dat is duidelijk. En hoe dat precies even... ...verwoord uh, gaat worden... ...daar uh, wordt nog uh, druk over gespeculeerd. Maar zo komt het erin. En dat is... Uh, ...hoe we ook over het amendement... ...gaan stemmen. Want we zijn natuurlijk niet voor het... ...verbranden van afvalstoffen. Is dat helder genoeg? Dank u wel. Ik kijk rond... ...of daarmee de... Uh, sturing helder is. Um, we hebben... ...lang beraadslaagd over dit onderwerp. Er is even geschorst naar aanleiding van het amendement. Um, dat betekent dat we in principe tot stemming over kunnen gaan van dit onderwerp. Dat betekent dat wij, zoals te doen gebruikelijk, eerst stemmen over het amendement. En dan moet ik zeggen, het de uh, amendement. Um, en dan is mijn vraag, wie is voor dit amendement? Ik kijk rond en ik zie dat zijn de fracties van het CDA, de VVD, D66, Z, PVV, OPZ en JZ. Dan kijk ik even wie is hier tegen. Dat zijn de fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Daarmee is het amendement met 17-2 aangenomen. Oh, uh, 15-2, excuus. Het, is, uh, het wordt wat later, dames en heren. Uh, dat betekent dat wij gaan stemmen over het gewijzigde voorstel... na het aannemen van het amendement. De vraag is, wie is voor het voorstel? Dat zijn de fracties van CDA, VVD, PVV... OPZ en JZ. Wie is tegen dit voorstel? Dat zijn de fracties van Zee, Partij van de arbeid... D66 en GroenLinks. Daarmee is het met... Kijk, even naar de... Uh, hier. 17 minuten. <lacht> met 13 voor... en 4 tegen aangenomen. Ja, ik zou toch weer een fout maken. Uh, is er behoefte aan... Daarmee is in ieder geval... het voorstel aangenomen en dan is de vraag... Is er behoefte aan een stemverklaring? Oh, dat zijn heel veel handen. Ik begin bij de heer Stefan. Stemmen voor, maar komen zeker binnen afzienbare tijd terug met, met voorstellen. Dank u wel. Ik ga het rijtje af. De heer Hermsen. De GPR-score is niet handhaafbaar op dit moment. Dank u wel. Mevrouw Koper. Ja, ik zie de urgentie daardoor ook niet om het nu vast te stellen. Ik zou graag liever zien een goed plan om samen op te trekken in de duurzaamheidsopgave. De heer Geert. Zolang er geen duidelijkheid is over welke onderdelen van het omgevingsplan... de meerderheid van de Raad beschouwt als vast... en welke onderdelen we beschouwen als dynamisch... en alles daartussen bieden wij ondernemers niet de duidelijkheid die ze verdienen... en de duidelijkheid die ze hard nodig hebben voor investeren. Daarom kunnen we het niet vaststellen. Dank u wel. Ik kijk het rijtje verder af. De heer Bouwberg-Wilson. Voorzitter, overwegende dat aan de vooravond van dit stuk... er gedurende jaren participatie heeft plaatsgevonden met alle partijen... en dat het is gebeurd in co-productie. Zou het niet instemmen met dit voorstel betekenen dat wij het participatieproces als zodanig zouden logenen, zouden desavoueren? En daarom heb ik voorgestemd. Dank u wel. Ten slotte een stemverklaring van de heer Drommel en de heer Die Zie ik ook nog. De heer Drommel. Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, wij hebben ook voorgestemd omdat de wethouder in ieder geval heeft aangegeven in gesprek te blijven met de belanghebbenden en ook dat is aangegeven dat de, de visie die ook. Weer bijvoorbeeld de toeristische visie die in stand gaat komen, ook weer met, wederom met belanghebbenden, dat die uitwerking daarvan ook terecht komt in een uh, strand. En daarmee zijn wij uh, enigszins gerustgesteld. In ieder geval in voldoende mate om voor te stemmen. De heer Elgebali. Ja, Dank u wel, voorzitter. Wat GroenLinks betreft hebben wij tegenstemd... Uh, om de reden dat wij op dit moment uh, het plan nog, nog, nog zoveel hiccups hebben voor ons, dat wij vinden dat daar uh, eerst nog beter over moet worden uh, nagedacht en dit nog beter moet worden uitgewerkt. Meneer Kramer, stemverklaring. Ja voorzitter, dank u wel. Um, ik wilde toch even benadrukken uh, over die GPR. Dat had er van ons betreft niet ingemogen uh, hoeven zijn. Um, dus als daar een voorstel voor komt om dat anders te doen, dan zien we dat graag uh, tegemoet. Ik vind wel dat deze raad uh, consequent moet zijn. Het is wel ooit vastgesteld in de noten van uitgangspunten. Dus dat is ook de reden dat wij hier uh, de, dat beleid hebben aangenomen. Dus maar als er andere denkrichtingen zijn, dan horen we dat graag. Dank u wel. Dat waren de stemverklaringen. Dan zijn we aan het einde gekomen van de beraadslagingen over dit onderwerp. Dat betekent dat we ons nog een paar procedurele punten resten. Een daarvan is de ingekomen post. Kunt u instemmen met de voorgestelde wijze van afdoening. Dat is het geval en daarmee is het vastgesteld. Dan is het verslag nog aan de orde van de raadsvergadering van 20 december 2022. Wij hebben van de heer Bouwberg-Wilson de opmerking ontvangen... dat in het verslag staat dat de heer Gerrits zeven redenen noemt... waarom zijn fractie het niet eens is met de motie van de VVD. Na interrupties van de heer Berg en de heer Deen... heeft de heer Gerrits drie van deze zeven redenen genoemd. De heer Bouwberg-Wilson verzoekt om dit aan te passen of toe te voegen aan het verslag... Dus um, met uw welnemen um, ga ik ervan uit dat u met die toevoeging akkoord bent, ook met het verslag. Dan stellen wij dat vast. Oh, de heer Berg. Dank u voorzitter. Um, pagina 2 onderop. Er staat in dat ik uh, een amendementen uit uh, 2007 heb aangehaald, maar dat toen waren er 34 amendementen en het ging over het Gastheersplein maar misschien dat dat nog toegevoegd kan worden aan het verslag. Dan, voordat wij het verslag vaststellen... wil ik uh, u meedelen dat uh, dit samen van het verslag... het laatste verslag is wat wij hebben ontvangen... van onze notulist Louis Guionard. Ik hoop altijd dat ik zijn naam goed uitspreek. Uh, want wij stappen nu over op het transcript. Maar wij danken in ieder geval die Guionard voor zijn uh, lange, uh, jarenlange inzet... als notulist en het uh, zeer, uh, op zeer... Nou, we moeten uh, nou gezette wijze uh, verslag doen van deze vergaderingen. Dus in ieder geval vanaf deze plek. Heel veel dank. En dan stellen we daarmee het verdrag vast. En dat betekent dat het dan uh, in 22 uur 37 is en, en deze vergadering is daarmee gesloten. We waren de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Volgende maand is er weer een raadsvergadering. Ik wens u nog een hele fijne avond. En tot de volgende raadsvergadering. De techniek was gedaan door Isabel Geuronsson nog een hele fijne avond One thing that I know for sure is that I that you let me down anymore I'm so past it. so past it We'll